Lekker begin van Zandvoort op zaterdag Even na twee uur Je een veel aangevraagde plaats De Nederlandse band Fruitcake was dat En My Feet Want Move ZFM Voor Zandvoort en de regio Inderdaad, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Sandvoort op zaterdag. En hallo Albert-Jan. Dag Rob, welkom luisteraars. Uh, live vanaf het uh, gasthuisplein. Vanuit we, zijn de er studio. Weer. we zijn er weer. Ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt gisteren. Jij ja, ook? Nou en of, want dat was, een, wat, dat was een marathon uitzending. Zo, zo, zo. Wij hebben de Eurohits uh, 2011 gedaan. En dat duurde van gisteren morgen negen uur tot 5 uur s middags. Dus, uh, maar goed, die hebben we ook weer gehad. Compliment aan Sjors. Ja, Sjors. Sjors had het perfect, goed. perfect voor elkaar. Ook de redactie had hij helemaal goed voor. Voor elkaar. We hoeven alleen maar uh, de zaak uit ons hoofd te leren. Dat bedoel ik. Goed, luisteraars. Het is weer tijd voor Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we vandaag met, uh, allemaal doen? Uiteraard om half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen in papier bij de hand. Om half drie hebben we het weerbericht. En om half vijf het dier van de week. Om kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week. Ik heb twee inzendingen, dus Rob, je mag weer kiezen. Oh, Leuk. Dus eh, erg veel eh, Zandvoorts lokaal nieuws en eh, rondom Zandvoort veel nieuws tussendoor. En vanaf drie uur gaan we live schakelen met de Korverhal, want daar is aanwezig Joop van Nes, Want daar wordt vandaag het schoolbasketbaltoernooi eh, verspeeld. En Joop van Nes doet daar een verslag van. Het laatste uur hebben we natuurlijk vol staan met eh, sportnieuws en natuurlijk veel eh, muziek. En we gaan naar vuilnisruimen hè, van de straat vandaag. Nou, daar, ja. hebben, daar hebben we het zo wel over. Oké, okay, dat is goed. Maar eerst de muziek bij Sofort op zaterdag. Hier is Misha Tello. Se a falar laat Nossa, nossa, assim você me niet laat, als eu te pego, laat, als je me niet me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 Ah, ai, ai, se eu te pego, hein? ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Assim você me mata ah, ah, ah, Delícia, I Het is zaterdagmiddag net na kwart over twee en de zon schijnt lekker in Staanvoort. Hoe het weer de komende dag gaat worden, dat hoor je zo dadelijk om half drie... bij het CFN Weerbericht met Albert-Jan Vos. We trouwens Madonna en Imer Ja, nee. Een leuk plaatje om uh, weer een keer terug te horen. Een leuke plaat. En kijk zo om me heen, maar wat is het, het mooi schoon, hè? Ja, nou wel weer. Nou wel weer. Ja, want er lag uh, wat rommel. Er was Zo. natuurlijk al nog wat commotie afgelopen week, want het ophalen van het huisvuil geschiedt per 1 januari door een ander bedrijf. Bij de periodieke aanbestedingsronde is het bedrijf GP Groot als nieuwe inzamelaar uit de hoed gekomen. Voor het ophalen van het restafval en GFT grijs en groen verandert het niet veel. De rijroutes en ophaaltijden blijven nagenoeg gelijk. Datzelfde geldt voor het aanmelden van Koelkasten, cool diepvriezers, wasmachines en andere afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Zwaarder dan 10 kilo. Dit moet nog steeds gewoon via de centrale meldlijn aangemeld worden. De goederen worden dan op een afspraak voor, uh, gratis voor de woning opgehaald. Voor grof huishoudelijk afval geldt dat de ophaaldiensten de contractregels nauwkeuriger zal gaan naleven. Nou, dat hebben we gemerkt. Dat betekent dat de volgende zaken niet meer mogen worden aangeboden. Nou, daar komen ze aan. Daar komen ze Glas, papier, textiel, plastic, verpakkingsmateriaal. Chemisch afval en asbest. bouws- en sloopafval, stenen, tegels, grond. Ja, bent u er nog? Grind, zand, automaterialen en bedrijfsafval. Deze zaken vallen niet onder de term huishoudelijk afval en moeten op een andere manier worden afgevoerd. Alle informatie over de nieuwe breng- en ophaalmogelijkheden, nuttige adressen, etc. staan vermeld in de afvalwijzer 2012, die recent huis aan huis zijn verspreid. De komende weken zal de nieuwe ophaaldienst extra worden begeleid door medewerkers van de werkeenheid Reinigingscontrole. Nou, als ik dat zo hoor, kan het vol, ja, maar ik geloof nooit dat dat gaat werken. Nee, maar ik schrok me wel een hoedje afgelopen woensdag. Hoor. Dat was donderdag. Het, was het zag er niet uit, het hele dorp. Heel veel klachten binnengekomen bij de gemeente. Ja, maar goed, uh, het, het heeft duidelijk in de krant gestaan. Maar ik had het ook niet gelezen, hoor. Het zijn uh, nieuwe regels, ja. Maar al staat het duidelijk in de krant, weet jij dan precies uh, wat, je, wat je wel en niet uh, neer mag zetten? Nee, nee. Zo'n klein plankje of zo, dat wil, kan wel. Maar... Je moet een halve milieudeskundige zijn, wil je, wil je weten wat nou wel en wat nou niet mag. Nou, we houden het in de gaten of het uh, daadwerkelijk gaat werken. Of we alle mensen begrijpen en ook uh, willen en kunnen uh, ja, voldoen aan ik, deze eisen. Ik kan me nog herinneren dat uh, toen ik nog in Borger woonde, en dat ligt ergens in Drenthe. Dat je een grote... Dus waar je, je huisvuil en dergelijke in grote containers kwijt kon. Dat kan ook wel hoor, bij, in Noord. Maar ja, die regels die, die zijn natuurlijk ook niet altijd duidelijk. Maar ik denk dat ze oversteld gaan worden met telefoontjes. Wat mag wel? wat een stoel gewoon een gewone oude stoel. Is van hout. Lijkt mij van wel. Ja, dat zou huishoudelijk afval kunnen zijn. Maar ja. je moet wel eerst even de, de berichten lezen van waar valt die onder. En als je daaruit nee. bent, dan is je alweer geweest natuurlijk. Ik hoor het alweer, dat gaat uh, niet echt uh, werken. Of het moet uh, versoepeld worden of ja. op een andere manier uh, geregeld gaan worden. Nou ja goed, wij zullen het volgen. We houden het in de gaten. Ik ben heel erg uh, benieuwd. benieuwd ja. Hier is uh, Aswat en You're, no no You're No Good. Good. No, no True. I love that girl for someone like you no. Je had een hele periode dat allemaal van dit soort Duitse platen op dat moment in de hitparade stonden. Eentje was deze van de Spider Murphy gang. hoor, de Scandalum om Rossi. En daarvoor trouwens Aswat en You're No Goods. Ja, het is uh, bijna half drie, zo ik het weerbericht. Meneer, is nog even uh, wat, uh, wat andere berichten, Albert-Jan. Ja, en dat is uh, voor de oudere luisteraars onder ons wellicht even goed om hier naar te luisteren. Want de politie en gemeente in onze regio waarschuwen ouderen voor een oplichtingstruc. Twee bejaarde vrouwen in onze regio hebben een bezoek gehad van een man die zich voordeed als medewerker van de Belastingdienst. Zo probeerde hij hen geld afhandig te maken. In november, jongsleden, bezocht de man een 19-jarige Haarlemse inwonster en hij vertelde haar dat ze geld terugkreeg van de belastingdienst, maar dat ze hem daarvoor eerst iets moest betalen. De vrouw gaf hem een flink geldbedrag. Toen ze later argwaan kreeg, heeft ze aangifte van oplichting gedaan bij de politie. En op woensdag 4 januari stond mogelijk dezelfde man aan de deur bij een 78-jarige vrouw uit Heemstede. De vrouw had gelukkig geen geld in huis, waarna de man vandoor ging. Het gaat om een lange, blanke man met een keurig voorkomen.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 Oké, okay, tot zover dit waarschuwingsbericht van de politie. Brengt ons meteen bij de muziek van de police. Messies in de batterij. Dat was uh, de SOS van uh, de police. Breng me meteen even bij Burgernet. Ja. Vanmorgen hoor bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Iedereen kan lid worden, gratis lid worden van Burgernet. Ja. Ga daarvoor naar www.mijnburgernet.nl. Het is even half drie, we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen allemaal gaat doen, Albertje. Nou, ik heb goede berichten hoor. Ook oh, dat is mooi. Ja, want vandaag uh, profiteren wij van het uh, zogenaamde hoge drukgebied. We luisteren naar de naam Bertram, boven het oosten van Engeland. En daardoor is het rustig weer met een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zelfs de zon. De wind waait uit het noorden en is in de polder meest zwak, maar aan zee aanvankelijk nog matig. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en valt de wind vrijwel weg. Omdat het Hoog Bertram vrijwel boven ons hoofd ligt. De temperatuur kan dan ook flink dalen naar waarde van omstreeks min 1. Wow! Ja, we gaan vriezen. En het zou vorstdag nummer 4 van deze winter een feit kunnen worden? Morgen profiteren we ook van het hoge druk Bertram boven de Noordzee. En daardoor is het prachtig weer met veel zonneschijn. De wind waait uit het oosten tot het zuidoosten. En niet, niet meer dan zwak. En de temperatuur stijgt naar maximaal 4 tot 5 graden. Dus morgen een heerlijke dag om lekker langs het strand te gaan wandelen. En lekker frisse neus te gaan halen. Zondagavond en maandagnacht ligt Bertram met de kern boven de Duitse bocht. En hebben wij een koude nacht waarin de temperatuur daalt naar waren. Tussen de min 2 en lokaal zelfs min 5. De wind waait uit het zuidoosten... ...en is niet meer dan zwak windkracht 3 of minder. En overmorgen maandag is het ook prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft wederom droog en er waait een zwakke zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt in de middag naar waarden van rond de 3 graden. En op de langere termijn, dinsdag tot en met vrijdag, overheerst weer de bewolking... ...en vooral donderdag en vrijdag valt eruit enige tijd regen. De wind waait uit het zuidoosten later in de week, uit het westen tot noordwesten en is over landmatig en aan zee, aan zee soms vrij krachtig. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 4 en 7 graden. Oké, okay, lekker weer dus de komende dagen. Meer weer dus na te lezen op www.meteopagina.nl. www.meteopagina.nl. En als ik het weer van Albert Josje hoorde, dan gaan we de komende dagen heel veel brood eten. Jay, I don't feel like doing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 TV so they can teach me how to Dougie Cause in my castle, I'm She is gone. van Zandvoort voor ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Www Ja, dit is toch echt wel uh, muziek waar we lekker uh, vrolijk van worden, Albert Jan. Je ja. hebt wel aangevraagd, hè? deze Ben Spargo, Nederlandse Ben Spargo. krijgt de ene SMS naar de andere een SMS Helemaal geweldig, joh. Hoe kan dat nou? Dit was de One Night Affair van uh, diezelfde groep uh, Spargo. Daarvoor uh, trouwens uh, Bruno Mars en uh, de Lacey uh, Song. De plaat die we gisteren ook draaiden in Eurohit 2011. Oh, juist. Van 9 tot 5 uur hebben ze gedraaid. De 100 beste platen van het afgelopen jaar. Perfect samengesteld en ge georganiseerd door onze collega George van Dam. En die Eurobreakdown is natuurlijk uh, gewoon uh, Elke vrijdag, vrijdag weer tussen, tussen drie, drie en vijf. Heel goed, je had de woorden uit mijn mond. Dat is, goed. Goed. dat is mooi. Goed, we kijken even terug naar uh, de nieuwjaarsreceptie Nieuwe stijl. Want het was natuurlijk nogal in de aanloop daarnaartoe van uh, ja, zal het een succes worden of zal het geen succes worden. Nou, het is gebleken. De voor de eerste keer georganiseerde Zandvoortse nieuwjaarsreceptie is een doorslaand succes geworden. Heel veel Zandvoorters namen afgelopen vrijdag uh, van de gelegenheid gebruik om elkaar, dus dat is vorige week vrijdag, uh, om elkaar in de krocht de hand te drukken op het nieuwe jaar. Een goed georganiseerde receptie was het gevolg van de samenwerking tussen diverse instanties, verenigingen en organisaties in nauwe samenwerking met de gemeente. In een opvallend ongedwongen sfeer werden er vele handjes geschud. De deelnemende organisaties hadden ieder een eigen staarttafel waaromheen zij zich konden profileren. Een vervolg zal er zeker komen. Daar waren zowel de organisatie als de bezoekers het over eens. Nou, en wat ook nog een doorslaand succes was, was natuurlijk de disco op de ijsbaan. Hè? Zo geweldig. De reacties hè? waren niet voor de poes, om het zo maar eens te een zeggen. Een leuke duo stond daar. Roy en Roy. De Roy Boys. De Royboys. De Royboys. Ja, ze deden het zelfs... Heel goed, ze mochten nog een uurtje langer ook nog. Heel goed. Dus uh, hopen dat het ook dit jaar weer een vervolg gaat krijgen. Goed, uh, muziek. Muziek en uh, je ja, je straks hebben we natuurlijk weer uh, veel meer andere onderwerpen bij Zandvoort op zaterdag. Hou je radio gewoon aan, vinden we gezellig als je dat doet. Zeker tot aan vijf uur. Daniel hebben we trouwens ook nog een leuk programma hoor. Dat heet Entertainment for You. Destruction. En toen stond je schuif open. Lekker hè, deze schat. Barry gesnapt. McGuire en the Eve of Destruction. Daarvoor uit de jaren 80, Womack en Womack. Dat was uiteraard Teardrops. Nou we hebben nog uh, één berichtje zo uh, vlak voor drieën voor je Ja en wat voor één En dat is echt een tip voor uh, filmliefhebbers Want uh, aanstaande woensdag is het zover Dan draait in, uh, circus, uh, in Circus Zandvoort Draait de film The Conspirator En dat is een uh, hele mooie goede film onder regie van Robert Redford het, is een, het verhaal gaat als volgt het is 14 april 1865 als president Abraham Lincoln aan de macht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog en de jaren erna wordt doodgeschoten door een fanatieke aanhanger van de zuidelijke staten de dader wordt al snel gepakt en vermoord maar daarmee is de kous nog niet af terwijl het land nog nabeeft moet iedereen die iets met het moordcomplot te maken had terecht worden gesteld ook Mary Surratt, de, mo de moeder van een van de handlangers aan oorlogsveteraan Frederick Aiken de ondankbare taak om haar te verdedigen. Moeder Sirert lijkt overduidelijk schuldig. Maar schijnt bedriegt als Eken zelf, in een poging om zijn cliënt, van zijn cliënt af te komen, haar schuld hard probeert te maken, lijken er dingen niet te kloppen. Wie zweert er nou eigenlijk met wie samen? Een echte aanrader, uh, aanstaande woensdag om half acht in het, circus, in het Circus Zandvoort. Voor meer informatie kijk naar www.circuszandvoort.nl. Een aanrader. En zo zie je maar weer, er zijn toch nog gewoon films te zien hè? in de enige bioscoop hier in Zandvoort. Yes. Uiteraard Circus Allforts, aanstaande woensdag is iedereen van harte welkom. We gaan op naar drieën, dat doen we nog met twee platen voor je. Waaronder deze van Laura Brenneken, hier is Self Control. Okay.